Het is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Irak en de stad Tikrit veroverd op islamitische staat. De stad is sinds vorig jaar juni in handen van IS. De militairen hebben samen met soenitische strijders en siëtische milities... de helft van Tikrits grootste wijk veroverd, zegt de gouverneur van de provincie. Het Iraakse leger is al een tijd bezig met een opmars in het noorden van het land. Drie agenten van de regio Zeeland-West-Brabant worden vervolgd voor het schieten op vluchtende verdachten. Daarbij raakte een van hen zwaar gewond. De agenten waren bij twee incidenten betrokken, één in Tilburg en één in Oosterhout. Volgens het OM hielden ze zich niet aan de instructies, zoals er geen sprake van noodweer. De twee mensen op wie is geschoten hebben aangifte gedaan. De zaken komen later dit jaar voor de rechter.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 Bas Dost is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de Interlands tegen Turkije en Spanje. Het is voor de spits van Wolfsburg de tweede keer dat hij bij de selectie zit. Eerder werd hij opgeroepen voor het oefende wel met België in 2012. Dost heeft na de winterstop al 14 keer gescoord. 12 keer in de Bundesliga en twee keer in de Europa League. Guus Hiddink heeft de geblesseerde Robin van Persie niet opgeroepen. Het weer volop zon, alleen in het oosten nog wolken. Het is vanmiddag 8 tot 11 graden. Komende nacht vriest het licht en kan er mist ontstaan. Morgen zonnig bij 10 tot 13 graden. En vanaf vrijdag wordt het met een oostelijke wind weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal. DfM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sahoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A12 richting Den Haag. Daar staat tussen de knooppunten Lunette en Oude Rijn 3 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. Daardoor is bij knooppunt Oude Rijn 1 rijstok dicht. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Aflid Polder en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Het is vandaag 11 maart en de negende uitzending alweer. Waar gaan we het allemaal over hebben in dit programma? Rond kwart over vier de top 5 games. Rond half vijf de Bierskoop top 5. Kwart voor vijf, de evenement is Zandvoort voor de jeugd. We hebben een kleine tussenstop, want om vijf uur komt het nieuws er even in. Om kwart over vijf de evenementen van het circuit, want het, de, het seizoen voor het circuit is weer begonnen. Om half zes de dier van de week. Of eigenlijk moet ik zeggen de dieren van de week. Om kwart voor zes een nieuw item, typische meesterdingen. Wij gaan beginnen met het eerste plaatje en dat is Fireball. Mr. World Watch Infinity. <laughs> you know the roof on fire.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 I was born in a brain. Never That's right. If you think I'm burning out, I never am. Wow. van Oliver Heldens en daarna beginnen we met het eerste item, de top 5 games. is voor de top 5 games. Goed, dan beginnen we op nummer 5. Daar staat FIFA 15 voor de PS3, PS4, Xbox 360, Android en iOS. Op 4 staat Forza Horizon 2 voor de Xbox One. Op 3 staat Far Cry 4 voor de PS3... PS4, Xbox 360, Xbox One en de PC. Op nummer 2 staat Battlefield 4 voor de PS4 en de Xbox One. En op nummer 1, GTA 5 voor de PS3, PS4, de Xbox 360 en de Xbox One. VFM, VFM al 25 jaar. Live in Zandvoort en jij bent erbij.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 En dan draai ik nog één nummer voor half vijf. En dan gaan we natuurlijk verder met de bioscoop tot vijf. Uh, verzoekplaats van mijn vader. Ja, van mijn vader. Die is onderweg naar huis vanaf zijn werk. En hij uh, vroeg no Yellow Claw aan. Met Till It Hurts. Michiel de Ruiten voor 16 jaar en ouder. Ja, ik, ik vind het heel vervelend. Ik draai voor het eerst zonder achtergrondmuziekje. Uh, op 5 dus Michiel de Ruiten voor 16 jaar en ouder. Op nummer 4, D-Day Normandië voor 12 jaar en ouder. Op 3 staat Focus voor 12 jaar en ouder. Op nummer 2, 50 Shades of Grey voor 16 jaar en ouder. En dan op nummer 1, American Sniper. Uh, voor 16 jaar en ouder. Wij gaan verder met Taylor Swift en Shake It Off. Nog één nummer draaien, en dat is Anaconda van Nicky Minaj. En daarna gaan we verder met de evenementen in Zandvoort voor de Jeugd. and de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. Dus De evenement is antwoord voor de jeugd. De toneeluitvoering De Wurf. De Wurf. Zeg ik gewoon verkeerd. De Wurf. De Volkvereniging de, Volk. nou, ik, ik de, de Wurf geeft weer het jaarlijkse toneeluitvoering op 21 maart in het Theater De Krocht. Dit jaar spelen ze Lawaai bij de Dappere Kees. Het gaat over een café dat vroeger op het Schalpenplein stond... De toegang kost 9 euro per persoon. De aanvang is om 8 uur en eindigt rond 11 uur. De 30 van Zandvoort op zaterdag 28 maart organiseert Le Champion. De vierde editie van de 30 van Zandvoort. Een wandeltocht van 30 kilometer met start en finish... in een van de Nederlandse bekendste badplaatsen, namelijk Zandvoort. Nieuw dit jaar is dat u voor 30 kilometer ook kunt kiezen voor een wandeling van 18 kilometer. Inschrijven is mogelijk via www.dedertigversandvoort.nl De aanvang voor de wandeling is 8 uur s morgens en eindigt rond 3 uur of 5 uur middags. De runners world Zandvoorts circuit. Of ook wel het circuit het loopprogramma is uitermate geschikt voor iedereen. Naast de afwisselende en uitdagende 12 kilometer... is er ook een spannende 5 kilometer voor vrouwen en mannen. Jongeren komen volop aan bod tijdens de kidscircuren... en het spectaculaire scholenkampioenschap. Inschrijven is mogelijk tot met zondag 15 maart 2015... Dus aankomende zondag. Aanvang op het circuit Zandvoort is rond half elf op 29 maart. En eindigt rond 4 uur. U kunt zich opgeven op www.circuirun.nl. Goed, dan gaan we weer verder met de muziek. En je hoort Sander van Door met Cold Skies. Say Living is the hardest part Nemen. Ik draai je naar nog één nummer en dan komt het nieuws. En daarna zijn we weer terug met de tweede uur. Basie FM, Jonge Sander.